Ja, ik denk, album van het jaar is natuurlijk wel echt de mooiste. Hè? Maar ik ben ook wel blij dat ik gewoon genomineerd ben. Dus daar ga ik al, daar ga ik al uh, ja, blijdschap uit halen. Um, ja, zullen we zullen wel zien. Hè? En wat bedenkt 2016? Um, wel Mijn plaat komt uit in de uh, States. En voor de eerste keer ook in, uh, in Engeland. Dus ik ga daar wat spelen volgende maand in Engeland. En um, voor de rest ook wat festivals die ik niet gedaan heb. De grote festivals in Frankrijk die ik niet gedaan heb gaan we doen en schrijven en ja een nieuw album silkes aan Silikus aan is dus uw ticket voor Stockholm al geboekt? Ja? Ah, echt ja. zo gelooflijk, dat is echt ja. super grappig. Ja, um, ja, ja, ja nee, project. nee, dat is, dat is het niet. Nee, nee, nee. Maar ik was, wel, ik was wel blij verrast. Want ik had de eerste keer het nummer echt gezien, letterlijk op die finale. Ik had er daarvoor nog niet echt naar geluisterd. Ja. Dus ik was wel uh, blij ja, verrast. Doet het wel goed? Ja. ja, ze doet het echt wel goed. Ik heb ook een mailtje gestuurd om haar geluk te wensen en te zeggen dat ze het echt wel goed doet. Klonk het nummer zoals dat jij het in gedachten had toen dat je het schrijven? Mm. Nee, nee, het, het klinkt niet echt zoals ik het heb geschreven. Het mij niet, klonk basis uiteraard wel melancholischer. Ja, ja. <laughs> maar uh, nee, ik moet zeggen, ik, ik vind het echt... Voor Eurosong vind ik het echt ideaal. Ik zal, ja, ik, ik was echt... Uh... Ja, onder de indruk. Normaal gezien worden de componisten wel geen ook verwacht, hè. Ah, is dat zo? Ja, ja, zal dat moeten weer al op reis Ah! Of, of, is dat iets waar je naar uitkijkt om eventueel een songfestival circus mee te maken? Oh. Lijkt me zo nieuw. Eerlijk, nee, nee, nee, nee, ik zal maar, pff, mm, alhoewel ja, ik, het is wel leuk om eens achter de schermen te zijn. Dat vind ik eigenlijk een heel tof gevoel. Ik ben eindelijk eens niet de artiest op de voorgrond, maar ik ben zo de. Het brein achter de song, en dat vind ik ook wel een hele ja. toffe, toffe rol. Je in Engeland hangt daar iets van af voor u? Is dat echt iets wat je wil? Want dat is een heel moeilijke markt. Hè? Ja, dat is een heel moeilijke markt. Nee, want ik ga, ik ga er echt vanuit dat dat totaal niet gaat lukken. Ja. Nee, nee, nee, absoluut niet. Maar het is ook wel echt totaal van, van basis beginnen. En dat vind ik ook wel iets te hebben, zo. echt weer terug in publiek. Niemand kent mij daar, terwijl ik ben nu gewoon om te toeren in Europa en Frankrijk, waar iedereen, iedereen mij kent, het altijd bijna goed vindt. Dus nu echt zo terug is overtuigen. Doe je ja. het vaker Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk uh, de eerste keer, en dat was echt toevallig een song die, ik, die niet op de plaats kwam, omdat ik het... Ja, ik voelde het niet meer op het laatste. Dus um, als ze mij toevallig gevraagd hebben, heb je toevallig nog wat nummers liggen voor Eurozone? Dus ik zei, ja, een paar nummers hier. En ze hebben dat eruit gekozen. Ideaal. En nu? Maakt dat nou meer om voor, aan te artiesten? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker als ik het wat rustiger aan wil doen. Ik vind uiteindelijk nummers schrijven, vind ik, vind ik redelijk makkelijk ook. Dus dat zal wel echt zo'n hele toffe ja, tweede, tweede carrière zijn ofzo. Achter de schermen. Het is een uh, stevig uh, festivaljaar trouwens voor jou geweest vorig jaar. Uh, Glastonbury en, en Siget. Wat denk je uh, vooral aan terug? Werchter vond ik wel echt super ook. En, en dat is toch altijd speciaal om thuis te spelen. So, ja. je, je, kent, je kent de waarde hier van de kranten van de Munt. Van, dus dat is ook iets gevoeliger ofzo. Maar als het dan goed is gelopen, dan, dan geeft dat wel des te meer voldoening. En Siget was ook echt uh, een hoogtepunt. Glastonbury, poof, dat vond, vond ik echt niet tof. Dat weer, dat weer was daar super slecht. We moesten daar spelen om twee uur in de nacht. Allee, totaal niet leuk eigenlijk. Maar wel tof dat ik er gespeeld heb.